Ik stel u voor dat we weer gaan lezen uit 1 Korinthe 12 en daarna iets uit Hebreeën 10. 1 Korinthe 12, het gedeelte waarmee we elke keer openen, en zo ook vanavond 1 Korinthe 12, vers 7. Aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen, want aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde geest, aan de een geloof door dezelfde geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene geest. Enzovoort. Ik lees dit keer niet het hele gedeelte, maar ik lees nog wel uit Hebreeën 10, waar de Hebreeënbriefschrijver een van de bekendste teksten uit het Oude Testament citeert over het geloof, het leven uit het geloof. Hebreeën 10, vers 36: Gij hebt volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Want nog een korte, korte tijd, en hij die komt, zal er zijn en niet op zich laten wachten. En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Dat zongen we voorlopig uit het woord van God. Er zullen nog vele andere plaatsen aan bod komen, maar dit is mooi als een inleiding. Als wij het hebben over de gaven van het geloof en u zou niet weten in welk verband dat vanavond gebeurt, dan zou u zomaar kunnen denken dat we het hebben over Efeze 2 vers 8 bijvoorbeeld. We zijn behouden geworden door het geloof en dat niet uit u, het is een gave van God. Dat zou ook een mooi onderwerp zijn geweest. Daar vallen ook vele belangrijke dingen over te zeggen. Dat is ook de gave van het geloof. Het geloof is een gave gods. Dat is daar in het verband heel belangrijk. Want de mens is daar van nature dood in zijn misdaden en zonden. Hij is volkomen aangewezen op de genade van God. En als iemand zou zeggen, ja maar ik heb toch geloofd. Dan zou Paulus zeggen, ja maar zelfs dat geloof is nog een gave van God. Maar hier gaat het over heel iets anders. Hier gaat het helemaal niet. Hier in 1 Korinther 12 over het zaligmakend geloof. Hier gaat het over een charisma, een genadegave. En het makkelijkste zou zijn als we dat woordje 'gave' in dat woord genadegave maar helemaal zouden schrappen, want ik heb de indruk dat dat heel wat verwarring al heeft teweeggebracht. gebracht. Het is een genadebewijs, een dosis genade, een portie genade. Charisma is eenvoudig afgeleid van het Griekse woord 'charis', dat betekent genade. En als je het over gaven hebt, en vooral als je het afkort, de gaven van de geesten, de geestesgaven, dan suggereert dat dat dat gaven zijn, en dat denken ook heel veel christenen, net als een muzikale gave of een welsprekendheidsgave of wat voor talenten mensen ook mogen hebben. En pas geleden kreeg ik nog zo'n vraag, misschien was het wel deze of vorige week, van iemand die zei, ik geloof dat ik de gaven van genezing heb. Nou, dan denk je, daar gaan we weer, want zo wordt er heel veel gesproken. Dus eh, laten we dat meteen maar zeggen, dat ga ik de volgende keer uitwerken. Niemand heeft een gave van genezing. Als er iemand voor een aanmerking kwam in Nederland, dan was het Jan Zeilstra, En die ontkent ook dat hij een gave van genezing heeft. Dat wil zeggen, een gave in de zin van een talent, een vermogen. Dat God je geeft en dat je wel in afhankelijkheid van hem zou moeten toepassen. Maar waardoor je mensen kunt genezen. En zo is het niet. Dat is ontzettend belangrijk. Er is een heel bekende Nederlander, bekend in het christelijk Nederland, die erg ziek is. En hij zei: Ik begrijp het niet, Jan Zelstra kent mij toch zo goed, waarom komt hij niet bij me op bezoek? En dat betekent dat deze lieve broeder, die zo ziek is, niet begrijpt hoe de gave van hoe de genezingsbediening werkt. Sorry dat ik even op vooruit grijp, maar dat heeft ook alles met geloof te maken. Als Jan Zijlstra de gave van genezing had in de zin zoals ik het zojuist beschreef, als een vermogen, dan maakte het niet uit. Dan ging hij het ziekenhuis in, dan ging hij iemand opzoeken, ook deze lieve broeder, wiens naam ik niet noem. En dan zou hij hem de handen opleggen en die broeder zou gezond worden. Althans, om het zo eens te zeggen, hij zou net zoveel kans hebben om gezond te worden als in de samenkomst. En zo is het niet. Als de kracht van God zich openbaart, zoals dat staat in Lucas 5, vers 17. Er was kracht van de Heer om gezond te maken. Dan worden mensen gezond. Niet omdat er iemand is die de gave van genezing heeft. Wat dat ook zou mogen betekenen. Maar omdat, er iemand, omdat de kracht van God er is. En als die kracht van God er is, dan kan niemand die kracht tegenhouden. Het enige wat je dan nog hebt, nodig hebt, en dat is het onderwerp waar we het over hebben, dat is geloof. Geloof is om zo te zeggen... De elektrische draad waarmee je aansluit op die krachtcentrale. Dat beeld kun je nog sinds een jaar of honderd gebruiken. Sinds een jaar of vijftien kun je ook het volgende beeld gebruiken. Die kracht is constant aanwezig. Wat je nodig hebt is iemand die hem gaat downloaden. Kijk, dat kon je vroeger alweer nou niet zetten. Hè? De kracht van God is er. Geloof is het middel om die kracht, die beschikbare voorraad... Aan te boren, te downloaden, of hoe je het ook zeggen wil. Hier gaat het geloof om geloof in de zin van een charisma. Een stukje genade dat God je geeft. als aan twee voorwaarden voldaan is. Het moet een gelegenheid zijn waarvoor je dat geloof ook inderdaad nodig hebt. Want in een heleboel omstandigheden van, de heer, van het leven. heb je die bijzondere gave van het geloof helemaal niet nodig. Als het leven zo zijn gangetje gaat. Maar sta je oog in oog met iemand die vreselijk ziek is of die demonisch gebonden is, dan heb je het geloof nodig. En dan ontvang je het ook. Dat is de ene voorwaarde. De andere voorwaarde is, je moet er zelf ook voor openstaan. Je kunt dus niet zeggen, oh, ik heb geen geloof, maar God geeft het me blijkbaar niet. Het is met al die gaven zo. Als je er niet voor openstaat, als je onwillig bent om ze te ontvangen, omdat je het eng vindt, of omdat je er rare dingen over gehoord hebt, omdat je ze niet begrijpt, of uh, weet ik veel... Ja, dan krijg je ze ook niet. Dan kan de Heer soms zo te zeggen niet aan je kwijt. Hij stuurt jou een attachment... Maar jij wil het niet downloaden. Je bent er een beetje bang voor. Dat heb je wel eens met attachments. Je wil ze niet openen, want je weet niet of er misschien een virus in zit of zo. Zo stuurt God ons ook charismata als attachments. En we zijn soms bang om ze te openen... Want je weet niet of er een virus in zit. Ja... Gisteravond was ik in Zoetermeer, die zuster achterin die kan dat bevestigen, want die was er ook. En ik geloof bij de heel veel vragen die er waren, dat, uh, dat er een handvol waren van mensen, dat gaat daar over uh, het werk van de Heilige Geest, er is heel veel belangstelling voor. Dat is een vrij traditionele gemeente, maar ze hebben een groot verlangen om meer te begrijpen van het werk van de Heilige Geest. Ze vinden het vrij eng, maar ze gaan ervoor. Dat herkent u misschien wel. Het is eng, maar we willen er toch graag meer over weten. Dat is heel mooi. En er waren zeker drie vragen, als het niet meer is, over, ja maar hoe weet je nou zeker of het van God is, of het, niet, of het van de heilige geest is. Dat het niet van de duivel is, of dat het iets van jezelf is. Dat is nou de mensen die bang zijn om het attachment te openen, want er zouden ze een virus in kunnen zitten. Dus stel je voor dat je je hele computer op hol slaat. Ik heb dat beeld nog nooit gebruikt. Dat komt nou zomaar ineens bij me op. Maar het werkt eigenlijk geweldig. Ik hou die erin. En dat is hier precies zo. Dus God geeft het je soeverein... op het moment dat je het nodig hebt. Hij stuurt je attachment. Maar als jij het niet durft te openen... dan gebeurt er niks. Dat zijn de twee kanten van het verhaal. Wanneer heb je dat geloof nou nodig? Nou, ik zal het eens wat noemen. Stel u voor, u staat op de karmel... En om u heen staat het hele volk Israël. En er staan ook 850 afgodspriesters bij. En je gaat met hen een weddenschap aan. Jullie mogen eerst, we maken allebei een altaar. En jullie mogen eerst bidden en dan bid ik. En als dan die anderen het volledig gefaald hebben. dan komt dat geweldige moment. wat we allemaal kennen. En maar u weet helaas ook hoe het afloopt. Maar steeds voordat je erbij gestaan had. en dat je gedacht had bij jezelf. Broeder Elia, ga je nou niet een beetje te ver? Vuur van de hemel dat was een eeuwen niet gebeurd. Hè? Sinds de bouw van de tempel van Salomo was dat niet gebeurd. Vuur van de hemel bidden. En dan heeft hij ook nog eens een keer dat offer drijf en drijf nat gemaakt, zodat niemand later kon zeggen dat het een trucje was. Het water droopt er vanaf. En dan zegt die man daar, Heer de God in de hemel, zend nu het vuur neer. Dat is geloof. Waarom is het geloof? In de eerste plaats kan ik er, u met zekerheid vertellen. Staat het niet in de Bijbel. Maar ik neem aan dat u me begrijpt. Dat u dat in overleg met de Heer heeft gedaan. Anders is het pure overmoed. Je kunt wel ik weet niet wat vragen. Als je in de weg van de Heer bent. Dan weet je ook dat je dat mag vragen. Dan weet je ook dat de Heer je niet in de steek laat. Het zou zelfs kunnen zijn dat de Heer hem dat precies zo heeft verteld. Niet te min. Ook al zou de Heer precies hebben verteld. Zo moet je doen. Dan nog zou ik daar met bibberende knietjes gestaan hebben. Dat is nou het geloof. Al zou God het gezegd hebben. Letterlijk je moet het zo doen. En je staat daar tegenover. Ik weet niet. Tienduizenden, honderdduizenden mensen. En waarvan er 850 ook nog loeren om jou te pakken te krijgen. Om dan te zeggen. Heer laat nu maar het vuur uit de hemel neerdalen. Zelfs heeft God het gezegd. Dat is geloof. Dat is het vertrouwen dat God Doet wat hij gezegd heeft. Dat je van hem op aan kunt. Geloof staat tegenover de angst om je gezicht te verliezen. En dat kan. Je kunt je misgaan. Ik had afgelopen zondag heel sterk de indruk dat er een zuster was met kiespijn. En ik heb het ook gezegd. Nou, of ik heb hem vergist. Of ze wou zich niet melden. Die mogelijkheid is er ook nog altijd hoor. Want het kan ook zijn dat die zuster er wel was. En dat ze dacht: ja, wie weet wat hij gaat uitspoken als ik zeg, hier ben ik. Dus dat wil ik ook nog open houden. Maar als je niet bang bent. Om je te vergissen. Zul je het nooit Eén Een van die vragen gisteravond ging daar ook steeds weer over. De, stel je nou eens voor. Ja, dat je je vergist. Bijvoorbeeld over profiteren. Nou dat krijgen we hier later nog maar. Goed dat is soms nog vers in mijn geheugen. Ja maar wat als je nou vergist. Wat als het van jezelf is. Als je zo blijft denken gebeurt er nooit wat. In geloof. Ga je stappen zetten. En in geloof. Stappen zetten betekent ook dat je je soms kunt vergissen. En dat is helemaal niet erg. Als je me niet altijd dramatisch doet. Ik heb dat ook vorige keren gezegd bij een woord van wijsheid en een woord van kennis. Als de dingen in je hart opkomen, durf het te zeggen. Durf te zeggen, ik krijg ineens dat voor ogen. Ik ineens, denk ik aan dit, ik denk aan dat. Ik vind het een beetje raar om het met je te delen, maar zeg dat jou iets. Kun je er iets mee nou, soms krijg je enorm heftige reacties, omdat het precies raak is. Het is exact in de roos. En dat is zo belangrijk, dat we het geloof hebben om stappen te zetten. Maar dat krijg je op het moment dat je het ook nodig hebt. Op het moment dat je voor een grote geloofsdaad staat, ontvang je die gaven. Want ik heb u de vorige keer gezegd, en ik zeg het elke keer weer. Dan kunt u... Nou, mag ik het niet. vergif op innemen, dat mag je niet zeggen. Dat kan niet, hè? Ik ga het elke keer weer zeggen. Dit zijn geen permanente vermogens. Je ontvangt het op het moment dat je het nodig hebt. Dat maakt ons ook veel afhankelijker van de heer. Als ik eenmaal wist, dat ik heb een permanent vermogen heb om ziekte te genezen, dan had ik die hier helemaal niet meer nodig. Het komt zo wel. Net als ik die je niet meer nodig heb om een fetus vast te maken. Als je het eenmaal geleerd hebt, dan kun je dat. Of je nou gelovig of ongelovig bent. Maar nu ben ik voortdurend van hem afhankelijk. Want ik bid voor de zieke, maar of hij de gave van genezing wil schenken op dat moment aan die zieke, via mij, dat is nog maar de vraag, zou je zeggen. Maar goed, we gaan daar nog niet op in. Op, eh, op in. Elke keer kom ik in verleiding om over het onderwerp van de volgende keer te spreken, maar dat is ook begrijpelijk. Verreweg de meeste voorbeelden over een groot geloof in het Nieuwe Testament hebben te maken met genezing. Ik heb nou juist eentje genomen in Hebreeën 10, die daar niet over gaat, bij uitzondering, ik zal u direct nog een noemen. Als denkt u dat ik nu al bezig ben met het onderwerp van de volgende keer. Maar de meeste voorbeelden hebben te maken met genezing en bevrijding. Hier, Hebreeën 10, dat is prachtig. Er zijn twee heel beroemde teksten in het Oude Testament over het geloof. De ene is uit uh, Genesis 15. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat wordt in Romeinen 4 heel uitvoerig uitgelegd. Dan gaat het over het geloof waardoor wij gerechtvaardigd worden. Maar de tweede tekst is Habakkuk 2 vers 4. En dat wordt hier geciteerd in Hebreeën 10. En dat wordt ook door Paulus geciteerd in de Romeinen de Gelatenbrief. En dat vers zegt, wat is het geheim waardoor de rechtvaardige leeft? Dat is zijn geloof. Ik ga nog niet uitweiden over het boek Habakkuk, maar als alles tegenzit, als alles lijkt met God in strijd te zijn, alsof God er dus niet lijkt te zijn, alsof je niets meer van hem merkt, dan val je terug op je geloof. Dat is, het geheim, dat is een centrale vers in het boek Habakkuk. De rechtvaardige wordt daardoor gekenmerkt, niet dat hij alleen maar rechtvaardige dingen doet. Dat zou je kunnen denken, rechtvaardig is iemand die rechtvaardige dingen doet. Nou, dat is niet verkeerd om het zo te denken. Maar het zijn geheim is zijn godsvertrouwen. Geloof is vertrouwen, vertrouwen is geloof. Zo'n godsvertrouwen waardoor hij zich vastklampt aan de Heerde God. Uit dat geloof leeft hij. Dat wil zeggen dat geloof kan door niets geschokt worden door de tegenslagen niet. Hij kan nooit denken, uh, God zal me in de steek gelaten hebben. God begrijpt me niet, God ziet me niet, God kent me niet. Hij leeft uit dat geloofsvertrouwen, dat rotsvaste vertrouwen op God. En dat is heel belangrijk hier. Want in Hebreeën 10 lezen we over gelovigen, Hebreeuwse gelovigen die vervolgd werden. En dan zegt de schrijver nou, denk nou eens, nou, dat is toch helemaal niet bijzonder. Dat dat je in het Oude Testament al, denk nou eens wat Habakkuk zegt. Wat jullie nodig hebben. Niet een gebed omdat die vervolgingen zullen ophouden. Want dat gebeurt niet. Die vervolgingen zijn blij om bij ons. Te, zolang de heer Jezus nog niet gekomen is. Wat je nodig hebt is niet dat die vervolgingen worden weggenomen. Wat je nodig hebt is geloof in die vervolgingen. Is het vertrouwen dat God met je is. En dat hij je niet laat vallen. En dat je op hem kan rekenen. te midden van die vervolgingen. <lacht> en dan in hoofdstuk 11. zie je een heel arsenaal aan voorbeelden. Van mensen. Die zo geleefd hebben. Uit geloof. En de meeste van die voorbeelden in Brede 11. Die hebben met twee, voorbeelden te met twee situaties te maken. Het is het geloof dat naar de toekomst ziet. Naar de vervulling van Gods belofte. Hoe u ook over deze wereld denkt. En hoe gevaarlijk de crisis ook mogen zijn. Het geloof zegt. Het komt eens allemaal goed. Als Christus wederkomt. Wij kunnen daar nog een hele speciale gebeurtenis aan verbinden. Als hij wederkomt komt het allemaal goed. Dat is vooruitzien. Het andere is omhoog zien. Mozes Geloofde in God als ziende de onzienlijke. Hij vertrouwde op de onzichtbare God in de situatie waarin hij was. Je kijkt dus vooruit, je vertrouwt op de vervulling van God's belofte en je kijkt omhoog. God is met mij en hij laat mij niet vallen in deze situatie. Dat is het geloof. Geloof is een gave van God. Maar geloof is tegelijkertijd in het Nieuwe Testament altijd iets dat met onze verantwoordelijkheid wordt verbonden. Jij moet geloven. Jij moet geloven. En weet u wat zo merkwaardig is? Uh, ik ga een paar voorbeelden noemen waarvan het merendeel te maken heeft met de genezing. Maar één daarvan heeft daar niet mee te maken. Dus ik ben blij dat hij er ook bij staat. Dat zijn voorbeelden waar de Heer Jezus tegen een mens zegt. Jouw geloof. ...heeft jou behouden, of gered, of gezond gemaakt. Zo kun je het ook vertalen, zo doen de moderne vertalingen. Maar ik zeg liever behouden, want er zit alles erin begrepen, ook als het niet over genezing gaat. Maar let op dit woord. Jouw geloof heeft je behouden. Veel mensen kijken alleen maar naar de kant van de soevereiniteit van God. Ze zeggen, als God mij wil genezen, doet hij het toch wel. Als je hem niet wil genezen, dan kun je bidden tegen de klippen op, maar dat doet hij toch niet. En ja, dan is 100% Gods soevereiniteit en dan hebben wij er ook niks mee te maken. We bidden dan, maar dat is dan meer een formaliteit. Ik zeg, nou wat zwart-wit, eh, wilt u deze persoon genezen? Nee, no, no, dan niet. Het is Gods zaak. Maar God zegt, jouw geloof heeft je genezen. Ik zal u dat ene voorbeeld noemen waar het niet over een ziek persoon gaat, maar over een zondig persoon. Dat is de zondares in Lucas 7. Die aan de voeten van de heer Jezus kwam. En die nat maakte met haar tranen en afdroogde met haar haren. En dan gaat hij Jezus erover spreken met Simon de Farizeeër die hem uitgenodigd heeft. Maar hij zegt tenslotte tegen deze vrouw, jouw geloof heeft jou behouden. Hoezo is dat dan niet de soevereine genade van God die haar heeft behouden? Ook, dit is hogere wiskunde, het is 100% Gods soevereine genade en het is 100% haar geloof. Niet 50-50, want dan bederf je het net weer. Als 50-50 is, is het geen van beiden. Ik was ook ooit met mijn vader in Salt Lake City. In het bezoekerscentrum van de mormonen. En daar kwamen we in een prachtige blauwe hal met een schitterend wit standbeeld van Christus. En die mormoonse gids die zei, wij geloven dat Jezus 50% God en 50% mens was. Dus was hij geen van beiden. Want hij was daar maar een half mens. En hij was maar een halve God. Maar daarom zeg ik dit is hogere wiskunde. 100% God. 100% mens. Zo is het hier ook. 100% Gods soevereine genade. Als iemand geneest is er geen enkele verdienste. Het is 100% Gods genade. En het is ook 100% onze verantwoordelijkheid. Die kun je er nooit los van maken. Ik heb geleden uh, op een conferentie zeven redenen gegeven waarom mensen niet genezen. De eerste ervan heb ik prompt in de week erop zelf ongehoorzaam geweest. Dat zijn de natuurlijke oorzaken. Ik had een verkoudheid die er in drie dagen over was geweest als mijn vrouw thuis was geweest. Want die had ervoor gezorgd dat ik op tijd naar bed ging. En dat ik me niet overwerkte en dat ik mijn rust nam. Maar dat heb je ervan. Toezicht ontbreekt en dan gaat het mis. Veel te weinig geslapen. Ik stelde nog heel trots dat ik met zo weinig slaap toe kon. Ja, ja, ja. ja. Gewoon het eerste principe tegen gezondigd. Maar een eigen verantwoordelijkheid niet verstaan. Mensen worden ziek doordat ze zich niet aan hele simpele principes onderwerpen die God in de schepping heeft gegeven. En dat is op tijdje rust nemen, op tijdje beweging nemen, op tijdje ontspannen en al die dingen meer. Zeker als je merkt dat er een virus in je probeert op te spelen. Zo simpel is dat. En daarom is ziekte en gezondheid een gave van God... Maar voor zo'n groot deel ook onze verantwoordelijkheid. Niet in alle opzichten, want ik wil niemand een schuldig geweten aanpraten. Niet altijd. Er zijn ook gevallen waar je absoluut niet ook maar enig verwijt aan iemand zou kunnen maken terwijl er toch ziekte is. Maar die andere gevallen waar de Heer Jezus zegt, uw geloof heeft u behouden, gaat het over zieke mensen. Zet je voor dat die bloedvloeiende vrouw gedacht had. Als God mij wil genezen dan kan die dat hier ook wel. Here God wilt u mij genezen. Maar ze wist ik moet bij Jezus zijn. Ze dat ook kunnen zeggen. Als God wil dat Jezus mij geneest. Dan zal die wel bij mij in de buurt komen. Want ik mag natuurlijk niet door de menigte heen dringen. Ik ben cultisch onrein. En ik mag niemand aanraken. Dat zou allemaal kunnen denken. Is dat allemaal met andere woorden. Ik zeg het keihard. Smoesjes kunnen bedenken. Om niet bij Jezus uit te komen. Daarom is het verhaal zo geweldig. Want deze vrouw zegt: wat er ook gebeurt, ik wil kosten wat kost bij Jezus uitkomen. Ik dring me door de menigte, dat kan me allemaal niet schelen. En ze raakt de zomer van zijn kleed aan. Oh, alleen al die zomer van zijn kleed. U kent misschien van Uzia, die mooie droom die hij heeft, dat visioen. In, nee, niet Uzia, het was in het sterfjaar van Uzia. Jezaja, Jezaja 6. En er staat daar, God is zo groot dat de zoom van zijn kleed de tempel vult. Die tempel, had Salom al gezegd, is veel te klein om God te bevatten. Ja, geen wonder. De zoom van zijn kleed kan er net in. En die vrouw komt om de zoom van het kleed van de Heer Jezus aan te raken. Want ze zei, en dit is dan geloof. Dat had niemand haar uitgelegd. Ze had daar geen bijbellezing over gehoord, geen preken. Dit was nou echt iets van Gods genade. Ze zei, als ik heen ga en zijn kleed aanraak, zal ik gezond worden. Wie had haar dat verteld? Niemand. Hoe wist ze dat dan? Omdat ze geloof had. Ze kende Jezus, ze zag Hem, ze zag wat Hij deed. Ze had nog nooit meegemaakt dat iemand de zoon van zijn kleed aanraakte. Maar zij wist, als ik dat ga doen, dan gebeurt het. En er staat er ook dat hier Jezus voelde dat kracht van Hem uitging. Dat heb ik straks al gezegd. Het gaat niet zonder kracht. Wat dat betreft is demonen uitwerpen veel makkelijker. Voor demonen om de uitwerpen heb je alleen maar volmacht nodig. Bevoegdheid. Wie heeft die bevoegdheid? Alle gelovigen. Dat hakt er even in, ik weet het. Ik zeg dan ook maar bij in principe. Want het is wel goed om belangrijk om gebedsdekking te hebben. En te zorgen dat je zelf niet door de vijand kan worden aangeklaagd. En al die dingen meer. Dus in de praktijk is het net even ingewikkelder. Maar in principe deze tekenen zullen de gelovigen volgens en Marcus 16. En als eerste demonen uitdrijven. Daar heb je geen bijzondere kracht voor nodig. Dan hoef je niet te wachten tot de kracht van de Heer er is. Je hebt alleen maar bevoegdheid nodig. Als je gaat in de autoriteit van de Heer. Dan zijn die duivels helemaal nergens. Maar voor genezing heb je kracht nodig. Maar het geloof. Is een middel, is een trigger, waardoor die kracht tot mij komt. Waardoor ik erover kan beschikken. Ja, beschikken is alweer een gevaarlijk woord, want je kan er niet over beschikken. Maar geloof is wat ik van mijn kant moet opbrengen. Vroeger was, maakten de Pinkstermensen mensen, gemakkelijk de fout, maar goed, die hebben dat ook allemaal nieuw ontdekt. En die, die, die, die hebben geblunderd door dat doorsloeg aan de andere kant. Die zeiden nog heel sterk, als je niet geneest, dan was het je eigen schuld en had je gebrek aan geloof. Nou, ik ken ze niet allemaal, maar ik ken vandaag niemand meer die zoiets toms zegt. Als iemand niet geneest, op wie ik de handen leg, voor wie ik bid... ...dan zoek ik de oorzaak in de eerste plaats bij mezelf. Bij mijn geloof. En dat is voor mij een voortdurende worsteling. Als u niet voor zieken bidt, dan hebt u die worsteling niet. Ik heb die wel. Toen ik uit Afrika terugkwam, toen wist ik, ik moet gaan bidden voor de zieken. Maar ik zag er helemaal niks in. Al die zwartjes in Afrika, dat was een fluitje van een cent... Want die waren, ze stonden zo dicht bij de hogere wereld. En uh, daar was de, de, de wolkendek zo dun. Je hoefde maar naar ze te kijken. En ze waren al genezen. Het ging daar ook gesmeerd. En toen moest ik terug. En ik dacht al die Nederlanders. Allemaal ongelovig. En allemaal uh, uh, ernstige blikken. Wantrouwige blikken. Maar ik wist ik moet het toch doen. Ik ging nog niet eens mensen de handen opleggen. Als ik over genezing had gesproken. Dan het enige wat ik deed is. Aan het eind een algemeen gebed. En dan niet wilt u, wilt u, wilt u. Maar echt proclameren over de zieken. En een heleboel zieken opnoemen. En dan zeggen geloof in de naam van de Heer Jezus. En het duurde helemaal niet lang. Toen kwam iemand naar me toe. En die zei. Weet je nog dat je toen en toen dat gebeden hebt. Ik zei ja. Nou zei ze. Het was net alsof de kracht van God over me kwam. En ik werd aangeraakt. En ik ben volkomen genezen op dat moment. En ik dacht. Huh, het werkt. Zo ongelooflijk was ik. Wat aardig van de heer, dat hij ondanks mijn ongeloof dat deed. Pas geleden werd ik eens uitgenodigd. Ja, je kunt op het internet zien waar het was. Maar, dus, maar ik zal het nou hier niet noemen. En dat was in een gereformeerde kerk. onder leiding van een hervormde dominee. Een hele aardige knul. Precies hetzelfde, die, net als gisteravond. die er heel erg voor open staat. Dat vind ik zo geweldig, want dat maken we vandaag mee. Hij had mij uitgenodigd. Dat hadden drie avonden gehad. De eerste avond sprak Janneke vlot met haar man over haar genezing. En ik zou de tweede avond spreken en de derde avond. En ik zou spreken over het onderwerp waarom sommige mensen niet genezen. Een beetje negatief. Maar ik zei, ik wil toch voor de tijd voor de zieke binnen. En ik deed het. En dan had ik weer een beetje het gevoel van. Ach, is hier zo'n. Ja, zo'n traditioneel gezelschap. Ik zie er niet zoveel in. En nou komen de verhalen los. Ik heb nu al drie getuigenissen van mensen die op dat moment. terwijl ik bad voor hun verschillende kwalen. Door de Heer aangeraakt werden en genezen werden. En ik vertel u dat nou niet om te laten zien: kijk eens wat er mooie dingen er soms gebeuren. Ik vertel u dat om te vertellen over mijn ongeloof. Het is een voortdurend gevecht met mezelf om te staan in het geloof en erop te vertrouwen dat God bijzondere dingen gaat doen. Daarvoor vertel ik het. Dus niet om te laten zien hoe goed ik het doe. Maar hoe beroerd ik het eigenlijk? Hoe aardig het van de Heer is dat er toch nog mensen genezen. Want het geloof is dat kanaal. Waardoor de genezing naar die ander komt. Ik zal u twee versen noemen. In uh, Jacobus 5. Daar lezen we van de oudsten die zalven. Dat is nou, gaat als een lopend vuurtje. Overal gaan oudsten zalven. Dat is natuurlijk fantastisch op zich. Maar als ik het een beetje grof uitdruk. Zalfolie op iemand smeren kan iedereen. Dat geneest de persoon niet. Er dus staat dat het gelovig gebed zal de zieke gezond maken. Als een zieke niet geneest door de ziekenzalving. Dan moeten die oudsten niet zeggen hoe kan het nou we hebben toch olie toegepast. Ja, maar dat was het, daar zat het niet in. Dat is alleen maar de symbolische omlijsting. Waar het in zit is het gelovig gebed van de oudsten. Kijk nooit naar de zieke. Die arme persoon die misschien al ver heen is en ik weet niet wat. Die het al heel zwaar heeft. Die heeft niet zoveel geloof meer. Wie zal hem dat kwalijk nemen? Maar het gelovige gebed van de oudste, dat maakt hem gezond. En ik weet hoe moeilijk het is. Ongelovig te bidden voor zieken. Ik weet het, want ik probeer het tenminste. Jullie zouden het allemaal kunnen proberen. Klinkt niet erg bemoedigend wat ik allemaal vertel. Maar het gebeurt toch af en toe. Dus dat houdt mij wel weer staande, weet je wel. Dat houdt mij, that keeps me going, zal ik maar zeggen. En de tweede tekst is in handelingen 3 vers 16. Dat is het verhaal van de verlamde man aan de schone poort. En in dat vers zegt Petrus voor het Sanhedrin, die man is gelezen, genezen, door het geloof in de naam van de Heer Jezus. Nooit zeggen ze, hij is door God genezen. Is dat niet zo dan? Ja, natuurlijk is dat zo. Maar zo zelfsprekend, dat hoeven ze niet te vertellen. Dat snapt iedereen. Hij is gelezen door de Heer Jezus, snapt iedereen. Maar waar Petrus en Johannes de nadruk op leggen is, hoe komt die genezing? Ik zeg het weer, die genezing is bij Christus voorhanden. Die is als een voorraad aanwezig. Maar wat nodig is, is iemand die die zieke de hand oplegt. Daarom maakt het enorm verschil. Of je zelf bidt om je eigen genezing. Of dat iemand je de hand oplegt. Dat is Gods normale weg. Het evangelie wordt verkondigd door mensen. We horen het evangelie altijd via anderen, niet rechtstreeks van de hemel. Opbouwing ontvangen we via de anderen, niet rechtstreeks van de hemel. Het onderwijs ontvangen we via anderen. Dat dus alle dingen zo. Zoals met genezing ook. Maar degene die voor die genezing bidden, die hebben geloof nodig. Geloof. Het geloof in de naam van de Heer Jezus heeft deze persoon gezond gemaakt. En dat is uh, heel mooi, niet alleen degene die voor bidden doet. Ik hm. was geleden aan een conferentie op de Bedeld, waar ik ook over soortgelijke dingen gesproken had en toen kreeg ik het in mijn hart. Om te bidden voor de mensen die zieken hadden meegenomen naar de samenkomst. Dat gebeurt altijd. Heel veel mensen op zo'n conferentie die zijn niet uit zichzelf gekomen. Iemand anders heeft gezegd, joh ga er wel eens een keer mee. Ga er wel eens een keer mee. Baat het niet, het schaadt ook niet. Echt Hollands is dat hè. Baat het niet, het schaadt ook niet, het kost geen geld. Dus ga maar rustig mee. En dat eh, en toen heb ik gevraagd en ik kreeg daar een hele leuke reactie op. Staat het dus ook op mijn site, u kunt het allemaal nalezen. Want meestal ben ik helemaal niet bij betrokken, dus het gaat helemaal niet over mij. Het gaat over mensen die komen, het gaat over mensen die voor hen bidden, anonieme mensen. En toen dat dat kwamen, kwamen die mensen en toen zeiden, nou moeten jullie voor die zieken gaan bidden. Dat was helemaal niet op gerekend. joh, we nemen ze hier mee, benen om door jou, of door Wilkin, of door Beek. Nee, jullie gaan nou voor ze bidden. Want hun genezing heb jij op het hart gekregen, wij niet, wij kennen die persoon niet. Jullie hebben het op het hart gekregen. Maar dan zie je mooie dingen, als die mensen helemaal zich daar overheen gezet hebben, dan gaan ze zich realiseren, ja natuurlijk, waarom zou ik het niet kunnen? Dan gaan we spreken over het geloof, heb je geloof daarvoor? Je hebt het Nieuwe Testament alleen al, dat vind ik zo geweldig, vier gevallen waar een ouder, het is er altijd maar eentje, een van de ouders de je, bij de Heer Jezus komt aankloppen voor een kind. Wat moet je spreken over het geloof van kleine kinderen? Trouwens, heel vaak hebben die een veel groter geloof dan wij. Als we wel eens een seminar doen waarbij we een heleboel mensen voor de zieken laten bidden. dan zeg ik altijd tegen de zieken: kijk nou niet naar wie daar staat. Denk niet, oh dat zijn van de jonkies. Daar zou ik juist eerst heen gaan. Die hebben nog tenminste teleurstellingen meegemaakt. Dat die maar voor je bidden. Kinderen! Van de zomer was ik op de herstelweek. Wat daar gebeurd is in de kindersamenkomst: kinderen die voor kinderen baden. Dat is ongelooflijk waar ik erbij geweest was. Wij hadden dan de grote mensen samenkomst. Kinderen die voor kinderen bidden. En dat is heel eenvoudig omdat die kinderen veel meer geloof hebben. Wij zeggen altijd ja maar dit en ja maar zus. En steden als voor dat ik om een gezicht ga. Een gezicht Daar hebben die kinderen allemaal geen last van. Maar dit is dan ouders voor de kinderen. Die hoveling Johannes 4, wiens zoon ziek ligt. Dat is één voorbeeld. Ja Iris die voor zijn dochtertje vraagt. De vader van die maanzieke jongen en die syrofenitische vrouw die komt vragen voor haar dochter die deerlijk bezeten is. Geweldig. Er zijn wel andere voorbeelden, denk maar aan die vier vrienden die hun vriend die verlamd is door het dak naar beneden laten. Er zijn andere voorbeelden van begeleiders die mensen op het hart gekregen hebben en die met hun vriend naar de Heer Jezus toe gaan. En dan staat er ook van die vier vrienden, ik kom zo bij die ouders terug, maar dan staat er van die vier vrienden in Matthäus 9, toen de Heer Jezus hun geloof zag. Zag je dat? Waarom werd die vriend genezen? Nou, je kunt het ook heel mooi zeggen, omdat de Heer Jezus wonderbaarlijk, heerlijk in genezing is. Ja, dat is wel waar. Maar zo staat het er niet. Wat er staat is dat hij hun geloof zag. Nog niet eens het geloof van die zieke man. Hij zag hun geloof. Hey, stel me dat zo voor. He. Die hadden die vrienden beneden gelaten. keken keek omhoog en dan zag hij daar dat gat in het dak. En dan die vier kopjes eromheen. Vol verwachting klopt hun hart. Hij zag hun geloof. Hij keek dwars door die gezichten heen in hun hart. Hij zag hun geloof. En toen zei hij tegen die zieke man. Je zonde zijn je vergeven. Want hij weet wel wat het eerst nodig is. Maar zie je het? Geloof bij de begeleiders. Bij de begeleiders. Als iemand tegen je zegt. joh, ga eens een keer mee naar een conferentie, dit of dat. Of waarvoor zieken gebeden wordt. Dat moet je altijd doen. Dat moet je altijd doen. En verschuil je dan achter het geloof van je begeleider. Want die neemt je mee omdat die het geloof heeft. dat jij wel eens gezond zou kunnen worden. Vorig jaar hadden we ook zo'n conferentie. er staat ook nog ergens op mijn. afdeling reacties op de site. van een mevrouw die zei. Ik was met een zieke meegekomen. Ik had totaal niet aan mijn eigen problemen gedacht. Die was zo gericht op die ander. Dat vind ik zo mooi. Dat die ander zou genezen. En wat er uiteindelijk gebeurt is dat ze zelf genas. Ze dus was haar hele kwaal vergeten. Dat gebeurt trouwens wel vaker. Dat mensen hun eigen kwaal vergeten zijn. Want ze zijn zo aan hun kwaal gewend. Dat ze daar helemaal niet meer aan denken. Dat ze die hebben en dat ze daarvan zouden kunnen genezen. Dat is ook heel bijzonder. Nou die, die ouders. En allemaal moeten ze een lesje leren. Allemaal. Die, ho die hoveling in Johannes 4, wat moet hij leren? Die wil aan de Heer Jezus vertellen, dat kun je, je wel voorstellen, Daar hebben wij ook al een beetje. Die wil aan de Heer Jezus vertellen hoe hij dat doen moet: die zoon genezen. Hij moet met hem meekomen, hij moet naar zijn huis komen. En dan zegt de Heer Jezus: Ik zeg het nou maar een beetje vrij weergegeven. Maar waarom zou ik met je mee moeten komen? Denk je dat ik het niet van een afstandje kan? Het is net als ze die man op een idee brengt. dat is nou wat je noemt een groeiend geloof. Dat geloof van die man gaat groeien. Die denkt: Oh ja, ik dacht eerst dat de heer Jezus naar mij toe moest komen. En dat hij die jongen de handen moest opleggen. Maar waarom zou de heer Jezus eigenlijk niet van een afstand kunnen? Ja, dat is waar. En dan zegt de heer: Oké, okay, ga maar naar huis. Dat is de geloofsbeproeving, Ga maar naar huis, je zoon is gezond. En dan had die man kunnen zeggen: Oh nee, alsjeblieft, kom toch maar mee. Voor alle zekerheid. Voor alle zekerheid, stel u voor dat u zich vergist. Komt u mee, ga mee naar huis. en Dan kunnen we samen vaststellen. En als het dan toch niet zo is, dan zou u alsnog... Nee, dit was een test van het geloof. Het is al klaar, ga maar. Het is al klaar, het is al klaar, mooi hè. Pas geleden kwam er iemand naar voren en ik zei, wat heb je? Heesheid. Toen dacht ik, heesheid. Moeten we daar ook al voor bidden? Nou ja, dan zie je me weer. Nou ben ik zelf Hees. Al die beschamende dingen komen op je eigen hoofd terug. Dus ik leg daar de handen op en ik, uh, ik, ik proclameerde genezing over haar. En toen zei ik in mijn stommie tijd. Ik beleid hier mijn zonden voor Farao, net als de schenker dat zei. Toen zei ik in mijn stommie tijd. Ik zeg, hey, zei: het. Ik zei: Als je ervoor bidt, ben je er in twee, weken, twee dagen vanaf. En als je er niet voor bidt, dan kan het misschien wel 48 uur duren. Toen zei ze: Het is al weg. Oh, dacht ik, stommeling. Stommeling. Zie je dat? Als zij genezen was naar mijn geloof, was er niks van terecht gekomen. Wat is de Heer dan toch goed? Ik vond het een te geringe kwaal. Terwijl je weet niet, je kan wel heesheid krijgen van de meest verschrikkelijke ziektes. Wat wist ik daarvan? Maar dus, ik moet me leren, mijn kop te houden. En uit geloof te leven. En niet uit die domme, en die domme dingen te zeggen. Maar zo leerde die hoveling ook. Hij moest hier vertrouwen. En hij ging naar huis. En toen hij thuis kwam, toen ontdekte hij dat die jongen genezen was... ...precies op het moment dat de heer het gezegd had. Dat is nog zo'n mooi voorbeeld... ...van een groeiend geloof. Ja Iris. ja, Iris had geloofd dat de heer Jezus zijn dochtertje kon genezen... ...zolang ze nog leefde. Daarom drong hij ze aan. De heer moest onmiddellijk meekomen. Want stel je voor... ...dat het te laat was dat het dochtertje zou sterven. Wat zou er dan gebeuren? Ja, dat was te laat, dan kon hij er niks meer doen. Wat hij nodig had, was... Groeiend geloof. Hij had geloof nodig om te zien dat Heer Jezus niet alleen maar een ziek dochtertje kon genezen, maar dat hij een gestorven dochtertje kon opwekken. En als hij zo aandringt, dan komt die bloedvloeiende vrouw er ook nog tussendoor, dat is altijd zo vervelend. Hè? Dat gebeurt ook altijd met genezingssamenkomsten. Er komen honderden mensen naar voren. En jouw geval is eigenlijk het belangrijkste van allemaal. Je weet wel met je verstand dat het niet zo is, maar je bent voor jouw probleem gekomen. En er zijn er zoveel. En dan staan die mensen daar te bidden. Ze staan wel tien minuten tegen hen te praten. Tien minuten. Die krijgen nog eens een behandeling. En eindelijk ben jij aan de beurt. Wees genezen de naam van de Heer Jezus. Volgende. En dan komt. Weet je. De Naaman in ons hoofd. In ons hart omhoog. De Naaman. Die uit gedacht. Die komt daar met, zijn, met die prachtige koets voorrijden Bij het huis van Elisa. En die deed Elisa. Die komt buigend als een knipmes aan de deur. En die gaat met zijn hand strijken over die plek. Weet je wel. Al die rituelen die hij zelf kende uitvoeren. Maar uh, Elisa stuurde een knechtje naar de deur. En die zei tegen hem. Uh, ja meneer Elisa zegt dat u zich zeven keer moet onderdompelen in de Jordaan. En dan komt alles goed. Goedemiddag. Ik vind dat geweldig. Dat is de methode van de heer voor generaals uit het buitenland. Geweldig. En die man is woedend. Het is dat hij. Die... Kijk daar heb je nog weer. De begeleiders hebben het geloof. Die knechten zeggen, man probeer het toch, baat het niet, het schaadt ook niet. Probeer het toch. Ja, die smerige Jordaan zeker. Probeer het toch. Maar dat is het, wij hebben een voorstelling hoe de Heer het zou moeten doen. Terwijl natuurlijk, het, als we iemand maar aanraken, het, ik bedoel wat ik net vertelde, dat was maar in een oogwenk. Dat ik haar aanraak, maar dat maakt helemaal niks uit. Soms... Uh, ben je de hele tijd met iemand bezig, het kan toch zijn dat iemand niet geneest. En soms is het even een aanraking het is gebeurd. Dat is ook dat soevereine element van de kracht van God dat erin zit. Dus alsjeblieft schrijf het niet voor. En zo is het met Jairus ook. Hij wil de heer vertellen hoe hij doen moet doen. Hij moet opschieten, moet zich niet met andere mensen bezighouden. Want hij, zijn dochtertje is veel belangrijker. En dan zegt de heer tegen hem. Jairus, wees niet bang. Geloof alleen. Ik denk dat ik me knap geïrriteerd gevoeld zou hebben. als ik zoiets te horen had gekregen. Geloof alleen. Wat moet ik dan geloven? Nou, Jairus, bijvoorbeeld dat. ik echt niet uitgepraat ben. al zou je dochtertje gestorven zijn. jouw geloof moet gaan groeien in mijn mogelijkheden. En zo kwam het ook inderdaad. De heer Jezus treuzelde zo lang. dat dat dochtertje gestorven was. En toen had Elisa Jairus een veel groter geloof nodig. Niet een geloof in een heer. Die zijn dochter je ongezond gezond maken. Maar geloof in een heer die zijn dochter je kan opwekken uit de dood. Het mooiste voorbeeld is eigenlijk die vrouw met die bezeten dochter. Die aan een groot geloof. Dat is een van de twee tegen wie de heer Jezus zegt. Zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden. De andere was die hoofdman voor die knecht. Die zei precies andersom. Die Joodse hoveling die dacht die heer moet meekomen. Maar die Romeinse uh, centurio die zei heer u hoeft er maar niet te komen. U hoeft alleen maar te zeggen. Genees en het is voor elkaar. Ik weet hoe dat werkt. Uh, ik hoef maar te zeggen tegen mijn knecht. Ga of hij komt en hij komt of hij gaat. En zo is het met u ook. U hoeft alleen maar te zeggen kom. Of genees. Wat dan ook. Eén woord. Genees. Dus geen ritueel. Geen lange verhalen. Wees genezen in de naam van de Heer Jezus. Volgende. En dan zegt de Heer Jezus. Zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden. Wat was dat groot aan het geloof? Dit. Dat één woord van de Heer voldoende is om te genezen. Bij die vrouw is het precies hetzelfde. In dit geval is het niet één woord. Maar dus één kruimeltje is genoeg om te genezen. Want u weet hoe het gaat. De Heer Jezus zegt aanvankelijk helemaal niets. En dan tenslotte zegt hij. Ik ben alleen maar gekomen voor Israël. Om haar geloof op de proef te stellen. En dan zegt die vrouw. Jawel. Maar de kinderen die aan tafel brood zitten te eten. Die laten toch kruimels vallen. En die zijn voor de hondjes onder de tafel. Zo vernedert zij zichzelf. Ik ben maar een hondje hier. Maar een kruimeltje van de tafel is genoeg voor mijn dochter. Wat een geloof. De hoofdman zegt één woord is genoeg. Deze vrouw zegt één kruimeltje is genoeg. Dat is groot geloof. Een klein geloof heeft allerlei vijf en een zes. En allerlei voorwaarden. Het moet zus en het moet zo, anders werkt het niet. Een groot geloof heeft aan één kruimeltje genoeg. En dan zegt hier Jezus hetzelfde. En dan zegt hij ook: vrouw. U geschieden naar uw geloof, dat vind ik ook zo mooi. Naar, de betekent een overeenstemming met, naar de mate van uw geloof. Als u gewend bent om alles te zien vanuit de soevereiniteit van God. Als God wil dan, en als God niet wil dan niet. Luister eens naar dit woord. Je ontvangt naar de grootte van jouw geloof. Dat is wat. Je ontvangt naar de grootte van jouw geloof. Het vierde voorbeeld is die vader van die maanzieke knap. De jongen die was er vreselijk aan toe. Terwijl de heer Jezus erbij was, kreeg die jongen weer verschrikkelijke toeval. Zodat de mensen dachten hij is gestorven. De discipelen konden niets doen voor de jongen. En dan komt die vader bij de heer Jezus en dan zegt hij. Als u kunt, mijn zoon zal gezond worden. Zie je dat? Zo, dat zouden wij ook graag doen. Wij leggen het bij de heer neer. Het is zijn verantwoordelijkheid. Als iemand die het geneest, dan is dat omdat de heer het niet wilde. Als iemand wel geneest, dan is dat blijkbaar omdat hij er wel wil. Maar de heer Jezus zegt, als u kunt, ho vriend, je moet het balletje niet bij mij neerleggen. Ik leg het bij jou neer. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Het woord mogelijk en dat woord als u kunt, dat is hetzelfde grondwoord in het Grieks. Alles kan. Yes we can. Oh, dat was een ander die dat zei. Maar in het koninkrijk, God scheldt het meer dan waar dan ook. Yes we can. In the power of God. Alles is mogelijk. Voor degene die gelooft. En dan zegt die vader die ontroerende woorden. Ik geloof hier kom mijn ongeloof te hulp. Dat is zo herkenbaar. Zo herkenbaar. Kom mijn ongeloof te hulp. Maar dit. Alles is mogelijk. Alles kan bij God. Er is geen grenzen. Toen ik de eerste keer in Afrika was. Vroeg ik. Uh, aan een zuster die mij rondleidde. Uh, zijn er ook wel zieken die niet genezen. in mijn onschuld, weet je wel. En toen zei ze tegen mij: Is there anything God cannot do? Is er iets dat God niet kan doen? Nou, sindsdien weet ik wel dat daar ook niet iedereen geneest. Maar dat was het punt ook niet, dat wist zij ook wel. Maar het lesje dat ze mij meegaf, ze was ook schooljevrouw, dus dat krijg je dan nog eens een keer. Het lesje, we noemen daar ook mama principal, mama schooljuf, mama schoolhoofd. Maar het lesje wat ze gaf was, is er iets dat God niet kan doen? En dat is wat God al tegen Abraham zei. Zou bij de heren iets onmogelijk zijn? Dat is het geloof. Het geloof weet niet altijd wat Gods wil is. Maar het geloof weet wel dat er niets is dat bij de heren onmogelijk zou zijn. En dat is nog meer, dat kan ook nog een heel algemeen theoretisch iets zijn. Je moet nooit vragen, geloof je dat God je kan genezen? Ja, wie zegt daar nou nee op? Zelfs een ongelovige, een pure heiden zal zeggen, ja als er een God bestaat, dan, die de hele wereld geschapen heeft, dan neem ik ook wel aan dat die zieken kan genezen. Dat is niet zo spectaculair. Maar het is veel moeilijker, geloof je dat God jou wil genezen? Geloof je dat God je nu gaat genezen? Dat is veel moeilijker. Dat is veel moeilijker. Maar dat God kan genezen, ja, dat geloof zelfs de Heidenen. De duivelen geloven dat zeker. Ze geloven en ze sidderen. Wordt er dan nooit eens geloof van de zieke gevraagd? Tuurlijk. In Listra zit daar een man, Paulus is in de samenkomst. Ik probeer me dat weer voor te stellen. Hij is in de samenkomst en hij ziet daar een man zitten die is verlamd. Hij zat in een rolstoel misschien, voor zover je toen een of andere klakkemikkige rolstoel had... Maar in ieder geval was duidelijk, die man is verlamd. En er staat er, en daar komen we later op terug als we het gaan hebben over de gave van de onderscheiding der geesten. Dat heeft niks met gewone mensenkennis te maken. Het is een, al deze gaven zijn boven natuurlijk. Om dat gevaarlijke woord te gebruiken. Ze zijn allemaal boven natuurlijk. Hier gaat over een boven natuurlijk onderscheiding der geesten. Een onderscheiding wat er in iemand is. En dan staat er, hij zag in Handelingen 14, hij zag dat die man geloof had om gezond te worden. Dat was daar blijkbaar de grond om tegen die man te zeggen, ga op je voeten staan. Hij zag dat die man geloof had om gezond te worden. Ik heb het wel eens iemand gezegd in een rolstoel. We hebben vanavond een genezingssamenkomst, heb je hebt zin om mee te gaan? Nee, hij zei, dat, dat zie ik niet zo zitten. Oh, ik zei, word dan in de rolstoel blijven? nee, maar hij wist een dokter in Amerika dat de ziekenkostenverzekering vergoeden dat niet, dat ging hem duizenden euro's kosten en hij wist ook niet zeker of het zou helpen maar hij vond het de moeite waard om het te proberen dus ja, dat zou kunnen natuurlijk maar als je vanavond meegaat is het gratis ik dacht, het zal op zijn Hollandse gevoelens uh, appelleren als je vanavond meegaat is het gratis nou nee, dat zag hij toch niet zitten dat zag hij toch niet zitten en ik, ik kan het ergens wel begrijpen ik kan het Het is eng. Mensen vinden het eng. Alles wat. Gisteravond voelde ik dat ook zo duidelijk. Mensen vinden het eng. Ik heb trouwens een hele. Uh, heel stel mailtjes gehad na gisteravond. Die ik vandaag zit te beantwoorden. Zo'n honger was daar. Van mensen die zeggen we willen er meer van begrijpen. Maar we zijn ook bang. Zou het toch niet van de duivel kunnen zijn? Of zou het niet van mezelf kunnen zijn? Ik heb dit meegemaakt. En de mensen bij ons in de kerk zeggen dat het van de duivel is. Dat was iemand die had profetische dromen. Moet na. Die mailde mij. Ik heb profetische dromen. En zeggen wij in de gemeente dat het is van de duivel. Daar moet ik me van laten bevrijden. Gug, we, maar dat betekent ook dat er een enorme honger is. Een geweldige verlangen. Maar ook angst. Waar begeven we ons in? Waar komen we in terecht? Wat gaat er gebeuren als we ons hiermee bezighouden? Het is goed. Het is goed. Want er is een hoop gespook. Elke keer komen die vraag is, Dat kan het ook niet van de duivel zijn. En dan zeggen we altijd... Wat is de boodschap die gebracht wordt? Toen ik van Jan Zastra hoorde, vele jaren geleden, was het eerste wat ik vroeg. Wat is de boodschap die hij brengt? Brengt hij het zuiver evangelie van God? Dat is het eerste criterium. Ten tweede, wat weten we over die man zelf? Hoe leeft hij? Wat voor getuigenis gaat er van hem uit? En ten derde, wat doet het met de mensen die bij hem genezen? Komen ze dichter bij de Heer? Of moeten ze het duur betalen met allerlei nachtmerries en allerlei andere nare, nare dingen? Nou, intussen ken ik een aantal van die mensen die daar genezen zijn. En dat is... Zoals uh, bij Albert Heijn. Ik moet er horen, ik zal ik boodschappen doen zoals u begrijpt. En bij Albert Heijn was een mevrouw die stond haar boek te verkopen. Hoe ze bij Jan Zelstra wonderbaarlijk genezen was. Geweldig. Wat aardig van Albert Heijn om daar die toestemming voor te geven. Was ik blij verrast over. Dat ze daar mochten binnenin een kleine stand hadden om dat boek daar te verkopen of uit te delen of wat dan ook. Dat ze heerlijk genezen was. Wat geweldig. Lieve mensen... Het is uh, met geloof een vreemd iets. Het is een vreemd iets. Maar zo'n avond zoals ik gisteravond gaf en ik hoop vanavond ook. En nog vele malen als de Heer het me vergund. Is om u te laten ervaren wat ik zelf ook een beetje mag ervaren. En wat ik elke keer weer in terugval. Te leren wat geloof is. Te leren wat geloof is. Ik ben nogal verstandelijk ingesteld. Als er een appel wordt gedaan op mijn geloof, dan voel ik alle jama's in mij opborrelen. Dus ik sta hier niet als een held om jullie nou eens uit te leggen hoe het werkt. Ik ben veel te dankbaar dat de Heer me toch zegent, ondanks dat ongeloof. Maar ik voel al die dingen al opborrelen. Ja maar dit, en ja maar zus, en ja maar zo. En dan heb ik drie getuigenissen, die samenkomen in zo'n heel traditioneel milieu, waar je denkt, jongen, hoe werkt dat hierdoor? En je spreekt een algemeen gebed, je hebt nog niemand aangeraakt, je hebt niemand hand opgelegd. En mensen getuigen van genezing. Ik denk, je, oh je bent u goed? U bent veel beter dan, dan mijn geloof waard is. Als de heer tegen mij zou zeggen: Willem-Auwenel, jouw geschieden naar jouw geloof, dan zag het er slecht uit. Maar soms doet u gelukkig ook meer dan wij eigenlijk geloven. Dan gaat hij met zijn geloof er tegenheen. Dan, be, dan beschaamt hij ons. Bartimaeus. dan mag ik, nog, uh, mag ik nog even vertellen van Bartimaeus? Dat is eigenlijk een, een, een, een niemand. Al die mensen met wiens naam met bar begint, dat betekent zoon van Timeus. Ja, oké, okay, maar wie ben jij dan? Ja, hij is niks, hij is alleen maar de zoon van Timeus. Wie die zelf is, dat weten we niet. Ja, wie die zelf is, dat weten we wel, hij is een blinde man, hij is een bedelaar. Dat is de enige manier waarop hij in zijn levensonderhoud kan voorzien. Een van de mooie dingen is, hij gilt maar door, wat de mensen ook zeggen. Hij kon zijn mond niet houden, precies. Jij ook trouwens niet. Hij gilt maar door. Zoals van David, daar barm over mij. Hou je toch je snuit man. De heer Jezus komt voorbij. en de uh, onbeleefd. Dat doe je toch zo niet. Hij blijft grillen. Hij denkt niet. Als de heer Jezus weet van mij. Dan zal hij ook zo naar mij toe kunnen komen. Dat, dit hoor ik zo vaak. Hoezo. Net zoals die lieve broeder. Zo bekend in christelijk Nederland. Die zegt. Jan Zelstra weet toch hoe ziek ik ben. waarom komt hij niet bij me. Zo zou deze man ook kunnen zeggen. Als dus de heer Jezus werkelijk zich over mij erbarmt, dan komt hij ook wel naar me toe. Ik hoef helemaal niet te schreeuwen. Ik zie het helemaal voor. En die man die trekt zich nergens vanaf. Hij brult alles bij elkaar. En dan zegt de heer Jezus, roept die man. En dan komt er een heel fijn momentje. Dan staat er dat hij zijn mantel afwierp en naar Jezus toe komt. Dat zijn van die kleine details. Zo'n medelaarsmantel is ontzettend belangrijk. Daar slaap je s'nachts onder. Die geeft je warmte in de winter. Maar deze man weet, ik ga genezen worden. Dus ik heb die ding niet meer nodig. Zie je dat? Dat zijn kleine details. Hij gooit die mantel af en gaat naar Jezus. En dan vraagt Jezus aan hem. Ik vertel dat altijd zo graag. Dan vraagt Jezus, wat kan ik voor je doen? Ik zeg, zo geweldig. Wat kan ik voor je doen? Hij zegt, heer, ik, ik, ik ben aan het sparen voor een blinde geleidehond." En, en als u nou het laatste bedrag betaalt, dan kan ik... Heerlijk. Heer, ik, ik, ik wil zo graag geld voor een braille cursus. Weet je wat er in de Bijbel staat? U geschieden naar uw geloof. Waar heb je geloof voor? Waar heb je geloof voor? Ik heb meermalen gemerkt. Als mensen uh, me uitnodigen voor Bijbellezingen, dan zie je hoeveel geloof ze hebben, dat hoeveel mensen er komen. Uh, ik heb meegemaakt dat ze een zaal huurden. Voor, uh, Hans weet wel waar het was. Van 500 mensen, en er zat tot de man vol: 500. En die kerk die was steeds ontevreden over de boodschap die Auweneel bracht. Dat gebeurt wel eens een keer. Dus ze zeiden, nee wij vinden dat toch niet. Het was nogal een zware kerkelijke gemeenschap. We willen toch liever niet dat die komt. Dus toen moesten we ineens uitwijken. Toen gingen we naar een gebouw met 700 zitplaatsen. En de volgende keer was die tot de laatste stoel bezet. Toen dacht ik, als we in het oude gebouw waren gebleven, waren er 500 mensen gekomen. Ik heb dat vaker gemerkt. Ik zie dat soms al dan kom ik binnen en dan zeg ik lachend. Zo. So, ik kan zien hoe groot jullie geloof is aan het aantal stoelen dat jullie hebben neergezet. Als het een gehuurde zaal is. gymnastiekzaal, daar zitten zetten ze stoelen neer. Dan kan je in een geloof zien hoeveel mensen ze verwachten. Dat is het zoveel. De Jezus zegt. U geschieden naar uw geloof. En dat, dat past niet zo goed bij onze theologie. U geschieden naar uw geloof. Als je een groot geloof hebt. Kan God geweldige dingen doen. Nou. Er is nog heel veel dat ik zou kunnen zeggen, ik kijk nog zo even snel door, maar ik kan wel aan de gang blijven. Misschien dat een paar belangrijke punten direct nog aan de orde komen, als jullie een paar hele mooie vragen gaan stellen. Want dit is zo'n heerlijk onderwerp, maar dit is ook een onderwerp dat ons allemaal heel dicht op de huid zit, denk ik al. Want ieder van ons, en ik heb een paar voorbeelden van mezelf gezet, ik heb mij kwetsbaar opgesteld zoals dat heet. Ieder van ons moet die vraag beantwoorden. Hoe groot is het geloof van waaruit ik leef? De meeste voorbeelden gaan over genezing. Maar het gaat over alle dingen in je leven. Hoeveel geloof heb ik? Als we vervolgingen uitbreken. Hoeveel geloof heb ik om grote dingen van God te verwachten? En die vraag blijft in de lucht hangen. Aan God ligt het niet. Hij geeft het charisma van het geloof als je het nodig hebt. Maar je moet het wel willen downloaden. Je moet het wel willen ontvangen. Je moet er wel open voor staan. Dan kunnen er geweldige dingen gebeuren. Grote daden in de kerkgeschiedenis zijn gebeurd door mannen en vrouwen met een groot geloof. Dat wil zeggen met een grote verwachting van God. En dat gun ik u en mij van harte.